Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Spanje is voor het eerst een besmetting met het Wuhan-virus vastgesteld. Het is een man op het Canarische eiland La Gomera. Hij werd met vier anderen onderzocht nadat ze in contact waren gekomen met een besmette Duitser. Gisteren keerden 22 Spanjaarden terug uit Wuhan. Geen van hen had ziekteverschijnselen. Ze moeten wel twee weken in quarantaine blijven.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 In de beeld is gisteren het eerste weerrecord van het jaar Meld gemeten. Meldweerplaza. Het werd 12,5 graad. Een temperatuur die op 31 januari nooit eerder werd gemeten. De oude record stamde uit 1990. Toen werd het 12 graden. Het weer. In het zuidoosten en oosten nog regen. Vanmiddag vaker droog met in het westen wat zon. En het is ongeveer 11 graden. Ook morgen en maandag bewolkt en van tijd tot tijd regen. Vanaf dinsdag wat kouder en vaker droog met wat zon.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 En zelfs sociale huurwoningen. Dus wat dat betreft ja, hebben we een heel mooi besluit genomen. Vooral die laatste die je noemt, die interesseren mij enorm. Ik woon op een heel klein huisje op twee hoog. En ik word wat ouder, en trappenlopen wordt voor mij wat ingewikkelder. Dus ik zou heel graag een andere woning willen hebben, die zeg maar voor mij dan.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 Totaal niet. En ja, in, in het Haalens Dagblad werd er eigenlijk een hele goede analyse over gegeven. Uh, het was een hoop woorden. Hè? Uh, nou, woorden als uh, burger. Uh, ga rechtszaken beginnen tegen deze gemeente. Zoals, ik, ik citeer maar even het Haalens Dagblad. Uh, en vervolgens...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 Uh, had hij zoiets zei ze nou belaard uh, slag bij uh, de watertoren. Nou, uh, ja. vervolgens ging uh, Stefan.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 En uh, dat uh, ja, alle drie de architecten, hè, als ze hun handtekening zetten, dan zijn ze allemaal blij. Hè, want anders zet je je handtekening niet. Nee. Uh, ze mogen alle drie een, uh, een stukje van dit gebied ontwikkelen.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 Zoek daar uh, een middenweg een in. Een middenweg ja, in. Nee, nou ja, en dan heb je natuurlijk de entree nog. En je hebt uh, Nieuw-Noord nog. Dus als alles een beetje gaat, gaat lopen. dan uh, kunnen we in deze raadsperiode. Nog ja, we hadden in, het er net ja. heel even over. Ja, we gaan er niet te veel over zeggen. Over uh, dat, dus het, uh, het kort geding is uh, uitgesteld. Ja. Tenminste, er was een administratieve uh, vergissing, fout.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 In uh, de laatste dag van januari. Uh, de, ja, echt de warmte-record. Nou, dat zie je aan alle kanten aan de natuur. Je hoort het ook aan de vogels. Hè. Vanmorgen, om kwart over zeven, hoor ik de meer al al. Volop nou, fluiten. Of is zingen. die helemaal gek geworden? Ja, ik bedoel, ik kan ik eindelijk een kruid slaan. Ja, ja, nee, dit is, dit ja, is dit meer ja, nee, op zaterdag. Ja, nee, hoor, Ik zelfs. heb er niks ja. van gehoord. Nee, nee ook, gelukkig ja. niet. Ja.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 Dus, en er liggen overal keutels, ja, dat is ook ja. zo. Het ja. dat is beter dan een honderdrol hoor. Maar uh, dat is niet ja. alleen natuurlijk in Zandvoort, maar dat is ook in Emmuiden, is ook in Driehuizen, het is overal natuurlijk. En heel mooi zelfs. Ik, ik hoor wel eens een tikje tegen mijn raam en dan denk, ga ik kijken en dan staat er een dammet voor, voor mijn raam. Maar dat vind ik geweldig om te zien. Met dat gewijt tegen je raam te tikken. Ja, ja. En, ja. en, en echt zo, ook. Dan word ook, wakker, ik heb uh, uh, zin in brood of <laughs> zo, Ja, zoiets. Of? Maar dat is, een, is een, inderdaad mijn <laughs> volgende vraag, Irene. Heel veel mensen voeden ze ook gewoon brood. Ja.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 te veel geef. Nou, dan gaan ze even goed nog dood. Uh, je kan... ja. Mensen realiseren zich dat echt niet. Het nee. is eigenlijk hetzelfde als voeren. Dat is een, ja. een soort gelijk verhaal. Ja. Mensen die vinden het zo schattig om eentjes te voeren, maar eigenlijk is het brood slecht voor eendjes. Ja. Ja, ja. Want die moeten zich... Hè, ja, die het moeten... voerage moet eigenlijk met plantjes en met, met ja, kleine waterplanten dingen, waterplantjes. Ja, kroost. Ja, ja. ja inderdaad. Dat, dus, dus dat moeten ze... Ja, het is net als die vossen in de duin. Ja, voeren is in principe ook verboden. Al zien we het...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 doe het niet. Nee. Het is niet om te pesten of zo, nee. maar het is gewoon nee. omdat het niet goed is. Het staat ook op de toegangsvoorwaarden. Hè. Het is verboden ja. uh, het het, en een dieren, dieren mensen te voeren. Zeggen, ach, dat ene ja. stukje brood, weet je ja. wel. Maar ja, de ja. gemeente doet het ook in het dorp. Uh, Handhaaft daar ook op. Uh, gemeente, de handhaving van dat jij dieren aan het voeren bent, dat mag gewoon niet. Net als de meeuwen voeren. Daar staan ja. ook boetes op. Ja. Ja, ja, die, die, ja, daar heeft je die ik, uh, dus allemaal. Ik heb een bedelmeel ja. op mijn dak, hoor. Oh ja. ja. Omdat ja. de buurvrouw het zo leuk vindt om dat uh, te geven. Ja.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 En die hebben dus die meeuwen verdreven naar het dorp en de steden. Zo is daar gekomen. Daar hebben we nu de aalscholvers zitten. Dat weten ja. de mensen misschien wel. Op die eiland. Prachtige eilandjes. vogel. Ja. Daar vind ik het zo mooi. Ja, een... Prehistorische vogel is ja. het geweldig ja. Ja. om ja. te zien. En die vogel heeft gelukkig zijn nest in de bomen. Dus daar kunnen de, niks, uh, ja, daar kunnen de vossen niet bij, bij die eieren. Of we moeten eens een keer een jong naar beneden vallen. Ja, dan vangt die die vossen. Die vangt de hey, Het probleem is ook nog dat als er wel een nest op je dak zit... dan mag je het niet eens verwijderen. Hè, want ze zijn beschermd. Ook nog. Ja, dus ja. Het, is, het is een beetje een ingewikkeld uh, verhaal ja, geworden, ja, ja, ja, die mail. Uh, je meeuwen. komt er niet zomaar meer vanaf. Nee, nee, nee, nee dat is zo. ja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 Achteraan moesten zitten. Ja, maar dat ik, was ik voor mijn wel, tijd. En, en, ja. Ik heb wel eens gehoord een verhaal over hoe ze van Zanten vingen met een, een patat uh, tuutje, zo'n papieren uh, tuutje van patat. Ja, en dan gooiden ze dan iets in, en dan ging dat beest erin, en dan bleef hij met die tuut op zijn kop zitten. Ja, weet je ja dat waren echt dan, uh, ja, ja, de oude westenstrook. Ja, precies. En nu hebben we helemaal geen verzanten meer. Nee. Maar die waren uitgezet vroeger voor de jacht. Dus ja. dat is allemaal verleden tijd. Maar die en, hebben zich dus niet uit, he, in een natuurlijk gebied nee. maar kunnen handhaven. Nee, verzanten horen op de bouwgronden. Weet je wel, daar gaan ze zaadjes pikken en zo allemaal. Die horen officieel ook helemaal niet. niet raam, uh, nee. En die hebben ook geen schijn van kans van die kleine jonge uh, kuikentjes van verzanten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 ja, ja, nou, om, lijkt hoe me het wel zich mooi, ontwikkelt. De ja. natuur heeft inderdaad daar weer de kans om uh, te bloeien ja. en te groeien. Ja, want als er plantjes komen, uh, dan komt er ook, uh, de, de, komen er ook weer vlinders. Ja. En als er vlinders komen, met rupsjes, dan komen er ook weer meer vogels. Want de nachtegalen. Ik zit nu al uh, te praktiseren met mijn collega. Hoe moet ik mijn nachtegalen-excursie noemen? Het was eerst een uh, nachtegalen-excursie. Toen was het op zoek naar een nachtegalen. <laughs> en hoe moeten we het nu noemen? Ja, Geen ook, nachtegaal meer.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 Vogeltjes Ja, het is een prachtig uh, verhaal dat die, die hekken er nu staan uh, om, om die, be, uh, he, die gebieden te beschermen ja, tegen ja. De, de vretende uh, vrienden. Ja, precies. Het maar ja, Goed, ja, die komen ja. dan nu de viooltjes in het dorp weghalen. Uh, uh, ja, ja. Ja, ja, dat zijn net gebakjes voor ze. Dat ja. vinden ze zo lekker. Ja, dus, uh, ja, het is een nieuw jaar uh, met nieuwe mooie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 en de 27e februari terug in de tijd met Van Lennep en Van, van met Banaar. Ja. Dat is dan met het busje. Dan rijden we langs de cultureel historische plekjes in het duin.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 Je kan ook aan de balie gewoon je opgeven of telefoneren. Dus dat, dat kan allemaal. Dus dat ja. is ook een hele leuke voor. kosten je daarvoor zijn, uh, zijn 10 euro? Ja, die, die, dat kost 10 euro. Want ja, dat, ja een was busje was moet betaald rijden. worden. Dus ja, nee, je moet rijden. Ik, ik, ik ben toevallig geen vrijwilligers, ik krijg goed betaald. Dus, uh, dus dat uh, Ja, nee, maar dat, ja, maar dat is logisch ook dat ja, je betaald ja. moet worden. Maar wat wel heel leuk is ook, dat is uh, ervaar het duin met je zintuigen.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 ...zaterdag 8 februari en zondag uh, zie ik hier 23 februari. En ja, er is ook nog een hele mooie, vind ik... Ja, ...we hebben nog één minuut, ik zie het... ...cursus Vogelgeluiden voor Beginners. Ja. Dat is ja. natuurlijk ook prachtig. Ja, dat is in maart, hè, gaat die beginnen. Het is wel vroeg, hè. Dus op een zaterdag uh, om ja. half acht ochtends. Dus ja, dan, dus dan is, is het wel... licht, hè. He. Dan ja. beginnen ze dus juist, ja. ja. Dat ja, dat is heel leuk. Ja, goed, die is ook gratis. Dus uh, ga ja. naar uh, awd.waternet.nl en meld je aan. Uh, want er is genoeg te beleven. Ja, Gerard, we worden er zo uitgegooid. Dus we willen graag... Uh... Heel erg bedankt voor je tijd, uh, Graag gedaan. Gerard. En uh, ja, we gaan op naar het volgende uur. En in het volgende uur uh, Karim uh, El Gabali Hier uh, uit de radio uh, over de raadsvergadering van afgelopen dinsdag. We gaan uh, praten met Colinda Klos over het Zandvoortsmuseum. Museum. Want die gaan heel veel leuke activiteiten komen dit jaar doen.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 Saving it